Sinds het begin van deze maand werkt Arifa samen met iLost om het proces van gevonden en verloren voorwerpen te optimaliseren. Het is een pilot die wordt uitgerold in heel Brabant. Ik heb Suzanne van Beek aan de telefoon van Arifa. Hallo Suzanne. Hallo. Ja, uh, jullie, jullie gaan dus zeg maar de connectie zoeken met een ander bedrijf die dit gaat oplossen. Hoe deden jullie dat voorheen? Uh, nou, voorheen deden wij dat zelf via onze eigen processen. En uh, nou, dan werden we natuurlijk ook veel voorwerpen uh, weer teruggebracht naar de eigenaar. Maar we, we hebben wel gemerkt dat, uh, ja, dat het proces geoptimaliseerd kan. En daarom gaan we met een ervaren partner als ILOS, die hiervoor een uh, prachtig platform heeft, uh, samenwerken. Ja, wordt er inderdaad veel uh, ja, vergeten in de bus? Nou, dat wordt stiekem toch best wel veel uh, vergeten. Dan moet je denken aan uh, voor heel Brabant ongeveer 50 voorwerpen per dag. Zo. Dat wist het natuurlijk, maar dat is ongeveer wel wat het uh, gemiddeld is. Uh, dus dat is best wel, uh, ja, dat is, dat is best een behoorlijk aantal. En uh, ja, het is natuurlijk altijd, uh, voorwer voorwerpen zijn natuurlijk voor mensen mogelijk van emotionele en financiële waarde van onze reizigers. Dus wij willen natuurlijk altijd die uh, spullen zo snel mogelijk weer terug hebben bij de eigenaar. Ja, inderdaad. En kunt u wat voorbeelden geven van wat wordt er zoal uh, vergeten? Zijn het grote dingen of uh, ja, soms kleine dingen die ja, eigenlijk niet van waarde zijn? Nou, dat, uh, uh, dat varieert. Uh, je moet denken aan uh, nou, heel veel chipkaarten toch wel. Uh, maar ook ja, persoonlijke zaken, sleutels, portemonnees, uh, mobiele telefoons worden ook regelmatig gevonden... Uh, veel rugzakken, mensen zijn toch wel aan het reizen of, uh, of andere tassen. Maar we hadden laatst bijvoorbeeld ook, en dat vonden wij zelf ook allemaal vrij merkwaardig, gewoon een complete kinderwagen echt, uh, die was blijven staan. Oké, okay, er zat niemand in toch? Nee, er zat gelukkig geen kindje in, nee, maar gewoon echt de wagen zelf. Dus misschien dat die, ja, dat zal waarschijnlijk met een klein kindje zijn, die ook al wel eens buiten de wagen loopt. En dan gewoon in de haast is misschien, uh, ja, even gewoon aan de hand uh, lopen, het kindje mee naar buiten gegaan en de kinderwagen blijven staan. Dus... Ja, ja het is natuurlijk wel, die willen we wel terug hebben natuurlijk bij de eigenaar. En dat zijn niet altijd voorwerpen waar je een kenmerk uh, aan hebt. Want heel veel... Kijk, uh, portemonnee zit natuurlijk wel vaak wel iets in waardoor je de eigenaar zelf kan uh, uh, traceren. Dat, uh, dat doen we ook altijd wel. Maar je hebt ook best wel ja, voorwerpen waar helemaal geen persoonlijk kenmerk aan zit. En Dan is het lastig om die terug te krijgen bij degene van wie het is. Ja, inderdaad. Laatste vraag. Hoe gaat het in de toekomst als ik wat verloren ben of vergeten in de bus? Hoe kan ik dan toch mijn, mijn spullen terugkrijgen? Nou, dan kun je voor de regio Brabant dus kijken op iLost. En op onze website arriva.nl slash iLost staat meer informatie over het proces... maar ook een link naar iLost en dan meteen alle voorwerpen die in de bussen bij Arriva zijn gevonden... Um, dan kun je zelf uh, uh, zoeken in de database, door middel van een kenmerk opgeven, zoals sleutelbos of uh, over je chipkaart of uh, uh, nou, rugzak, zwacht, ik noem niet. Dan krijg je allerlei uh, voorwerpen te zien, dan kun je zoeken. Als jij uh, jouw eigen voorwerp ertussen ziet staan, dan kun je door middel van een aantal persoonlijke vragen kunnen wij controleren dat die rugzak echt van jou is. Um, uh, in het geval van de rugzak, nou, en dan kun je hem daarna ophalen. Uh, ...als het dan geaccordeerd is bij onze vestigingen... In, uh, ...bij onze arriva-stores in Breda, de Bos of Tilburg... ...of bij de vestigingen in uh, Breda en Uden... ...of um, je kunt het ook nog op laten sturen naar huis als een extra service.